10 uur onderduift Wit met het NOS-journaal. In de Groningse plaats Buffalo is vanavond een geweldsincident geweest. Wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk. De politie wil alleen kwijt dat twee agenten gewond zijn geraakt... en dat één verdachte is gearresteerd. De politie heeft de hulp van het publiek ingeroepen. Er is gevraagd om uit te kijken naar een getinte man met dreadlocks en een blauwe jas.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 De Benefietavond voor Japan in de Amsterdam Arena heeft 35.000 bezoekers getrokken. Die betaalden 5 euro per persoon voor optredens van onder meer Jan Smit en de Toppers. Nu is in de Arena een Benefietwedstrijd aan de gang tussen Ajax en de Japanse eredivisieclub Shimizu Espals. Het Rode Kruis heeft voor slachtoffers van de aardbeving en de tsunami giro nummer 6868 geopend. De aftrap voor de actiedag werd vanochtend gegeven door burgemeester Van der Laan vanaf de middenstip in de Arena. De rechtbank in Amsterdam is in het proces Wilders vandaag niet toegekomen... aan het verhoor van Midden-Oosten deskundige Bertus Hendricks. Hij moet nu vrijdag verschijnen. Hendricks was gastheer van een omstreden etentje... waar de Arabist Hans Jansen en rechter Tom Schalke elkaar troffen. Die twee werden vandaag wel gehoord. Daarbij ging het om de vraag of Schalke, die mede opdracht gaf tot vervolging van Wilders... heeft geprobeerd getuige Jansen te beïnvloeden. Jansen zegt dat er sprake was van poging tot beïnvloeding, maar Schalke ontkent dat... Er geeft wel toe dat het niet handig was om naar het etentje te gaan. Dan het weer in het zuiden en westen, wolkenvelden elders vrij helder en minimaal rond het vriespunt. Morgen vrij veel bewolking. De middagtemperatuur ligt dan tussen 12 graden aan zee en 16 in het binnenland. Dit was het NOS-journaal. NOS, NOS, NOS Langs de lijn. Met Robert Meder. Goedenavond, NOS langs de lijn tot 11 uur met twee Champions League wedstrijden. Maar of het nog spannend wordt, dat is de vraag. Eerst naar Schalke 04 Inter, Frank Wielaert. 60 minuten gevoetbald, het moet 5-1 worden voor Inter Milaan. Op dit moment 1-1 in de Arena of Schalke. En dan ook nog even kijken bij Tottenham Hotspur tegen Real Madrid en die houtkamp. 0-1 staat op het scorebord, oftewel Tottenham thuis spelen tegen Real Madrid. 1-0 achter na een gigantische blunder van Gomez. En dan in de Brabantse pijl, daar liet Philippe Chabert zien dat hij de grote favoriet is om komende zondag opnieuw de Goldrace te winnen. Gilbert reed van peloton naar kopgroep en even later alleen met Björn Leukemans naar de finish. Rauworen naar Bram Tankink, zat in die kopgroep en had het allemaal zien gebeuren. Ja, hij kwam zo verschrikkelijk rap. Er is zijn eentje. Ik kreeg erom en hij was al in het wiel. Ja, schrijf maar op voor de komende zondag, denk Dank ik. Tanking werd trouwens vijfde. Johnny Hogeland werd vierde. Straks bellen we met hem. Judoka Elisabeth willy is opnieuw uitgeschakeld door een enkelblessure. Het ging maandag fout in de training. Ik maakte een mooie beenbord waarbij ik op één been stond. En uh, er viel iemand aan de binnenkant uh, van mijn been, degene waar ik tegen aan het was. En uh, daarbij ging me enkel opnieuw uh, verzwikten die. O oh, jee, nou dat is vervelend. Zometeen horen we hoe erg dat is. Straks een gesprek met uh, Willy Boort. Drie minuten over tien. Ja, we hadden een uh, leuke boeiende Champions League avond op het oog. Maar het, uh, het liep allemaal anders. Het zijn mooie affiches, Frank, maar daar blijft het ook bij. Ja, inderdaad. Het leek allemaal zo leuk. Maar de spanning is er eigenlijk al lang niet meer. Inter probeert het nog wel. Maar het is echt voor de vorm hoor. Nog steeds uh, geen wissels met het aanzien. Uh, richting komend weekend. Belangrijke wedstrijden voor beide ploegen. Inter doet natuurlijk nog mee voor het kampioenschap. En Schalke sinds de komst, komst van de, de nieuwe trainer Ralf Ranjik... Uh, zijn ze weer een beetje aan het opkrabbelen... en mogen ze heel voorzichtig denken nog aan ergens straks uh, Europees uh, voetbal. Nou ja, eerst eventjes uh, de halve finale van de Champions League halen. Dat lijkt me niet zo'n al te groot probleem. Want we zijn een dikke uur aan het voetballen. En het is 1-1 in uh, Duitsland. en uh, Met die 5-2 zegen in, uh, in Italië nog in de zak... Lijkt me dat niet zo'n probleem voor Schalke om dat allemaal voor elkaar te gaan krijgen. Inter in de aanval met Sneijder. Is een keer schieten van afstand misschien. Nee hoor, daar komt er zo'n steekpaasje dat niet aankomt. Dat is het probleem van Inter al de hele avond. Als het in de buurt van de goal van Schalke komt, dan worden de spitsen niet bereikt. Pandev in dit geval niet door uh, uh, Schneider. Schneider die in de beginfase nog een paar keer wel op doel heeft geschoten van afstand. En ook uh, Stankovic heeft dat een keer geprobeerd. Maar voor de rest mislukt eigenlijk alles wat uh, Inter in gedachten heeft aanvallend. Eén corner viel dan uiteindelijk binnen via Thiago Motta, Maar toen stond uh, Inter al met 1-0 achter. En het gekke is dat je, als je naar Ranji kijkt... dat je dan nog steeds het idee krijgt dat het ontzettend spannend is. In uh, deze wedstrijd Schalke komt er weer aan. maken Raoul met een uh, voorzet richting uh, Edu. Die staat 1 tegen 1. Legt dan de bal ook uh, keurig netjes af. Dat wel in de richting van Gourado. Bal over de achterlijn uh, gelopen door uh, Lucio. En dus een corner weer voor Schalke. Met op de tribune in Duitsland in Gelsenkirchen. De trainer, de manager moet je dan zeggen. Van de tegenstander van Schalke. Alex Ferguson. De man die gisteren met Manchester United won. Met 2-1 van Chelsea. En zich dus al plaatste voor de halve finale. De ploeg natuurlijk van van der Sar. Die gisteren al zei eerlijk gezegd wel rekening te houden met het feit. Dat Schalke de volgende tegenstander zou zijn. Komt die corner van Schalke. Wordt het nog erger voor Inter? Daar lijkt het wel even op. Op het moment dat Matip daar uh, de bal overkopt. Maar uh, dus gaat die bal er niet in en kan Inter er weer uitkomen. Inter. De ploeg met ontzettend veel ervaring. Natuurlijk de bekerhouder van het afgelopen jaar. En dat blijven ze natuurlijk totdat de beker weer opnieuw is weggegeven dit seizoen. Maar ja, het eruit gaan in de kwartfinale, dat is niet een al te best resultaat. Je ziet het aan Inter. Ze gaan, niet zo, ze gaan er niet meer voor voor. Dat is ook logisch. 1-1 is het tussen Schalke en Inter. Tot een Real Madrid. En die kan me voorstellen dat Real probeert de schade beperkt te houden. Geen blessures vanwege El Clasico tegen Barça En... Geen gele kaarten vanwege El Clasico tegen Barça in de Champions League. Ja, maar dat is toch een keer gebeurd. En Ricardo Carvalho was de man, de Portugees die geel kreeg. En hij stond op scherp terwijl Cristiano Ronaldo vervangen wordt door KK. Leuke wissel overigens. Van de ene tientallen miljoenen naar de andere tientallen miljoenen. Ronaldo maken van het doelpunt. Maar dat staat eigenlijk helemaal op naam van Radio Gomez... We kennen hem nog wel van PSV. Die een uh, simpel schot van Ronaldo door de vingers heen liet glippen. Ik moest meteen aan Remco Pasveer denken. Goeie keepers hoor, maar Pasveer tegen Ajax precies hetzelfde. Gaat Real nu naar 2-0. Bijna. Kedira die heel dichtbij is. En dan Gomez met lange uitschuifarmen. Die de bal dan toch uh, te pakken krijgt. Uh, het zegt uh, eigenlijk genoeg. Eén grote kans in de eerste helft. Die had er eigenlijk ingemoeten. Voor uh, Tottenham Hotspur, de ploeg van Harry Redknapp. Uh, Pavlyuchenko kreeg een uh, hele grote kans aangeven van Aaron Lennon. Maar hij schoot de bal over het doel van Real Madrid. Balbezit weer voor Real. En, uh, KK heeft gepaast. We hebben het doelpunt dus gezien van Ronaldo. Hoe is het met Van der Vaart? Onopvallend spelend heeft één goede bal gegeven op weer Pavlyuchenko. Die kopte de bal toen uit vrijstaande positie over. Maar voor de rest is het Real Madrid dat rustig spelend heel aardig het doet. Oh weer gaat pijn naar Gomez in de fout. Hij raakt de bal. Het schot van KK levert slechts een hoekschop op voor Real Madrid. Overigens, je had het al over El Clásico Die wordt komend weekend gespeeld. Real tegen Barcelona en ook de halve finale. Van ...van de Champions League zal een soort El Clasico worden. Want dan speelt Real weer tegen Barcelona. En dat is over twee weken in de halve finale. Want dat Tottenham nog een keertje of zes gaat scoren... ...dat zit er niet in. De bal wordt weggekomt uit de corner. Opgevangen door Esou Ekotto. Zijn broertje speelde ooit nog bij Willem II. Hij speelt bij Tottenham Hotspur. Nou, de Spurs komen eruit met Bale onder andere. Speelt de bal naar buiten naar de invaller Germain Defoe. Defoe schiet heel, heel hoog over... Richting Paul Gascoyne, de oude ster die op de tribune zit. De oude ster van Tottenham onder andere. Maar heel veel problemen met met name alcohol gehad. Zit op de tribune bij uh, Tottenham Hotspur tegen Real Madrid. En ziet dat Real door doelpunt van Ronaldo Na de fout van de blunder van Eurelio uh, Gomez. Met 1-0 voor staat Real Madrid dus tegen Tottenham met nog 24 minuten te gaan. Oh. Wow. En de dijk, het moet en het zal. Sport kort. Buurrenner Philippe Chabé heeft de Brabantse pijl gewonnen. De Belg was in Overijs en na 200 kilometer in de sprint... sneller dan zijn landgenoot Björn Leukemans. Straks meer over deze editie van de Brabantse pijl. Francisco Ventoso is, uh, heeft de eerste leidenstruij veroverd... in de Spaanse etappe wedstrijd Castilla y León. De Spaanse renner was in de rit over 179 kilometer naar Palencia... de snelste in de sprint... Onze landgenoot Balka Mollema van de Rauenbank-ploeg ging als zeventiende over de finish. Twee plaatsen achter de Spaanse toerwinnaar Alberto Contador. Tennisoor Robin Haase is in de tweede ronde van het graveltoernooi van Monte Carlo uitgeschakeld. Haase verloor in drie sets van een Oostenrijker Jurgen Meltzer. Rafael Nadal begon wel goed in Monte Carlo. Hij won in twee sets van de Finniëminen. Thomas Gorel heeft de kwartfinales bereikt van het Challenger-toernooi in Rome. Gorel zag zijn tegenstander Servier Paschanski in de tweede ronde opgeven. De achtste ronde van het Nederlands kampioenschap Damme heeft geen verandering in de top van het klassement opgeleverd. Zowel Alexander Baljakin als Pim Meurs speelden remise. Titelfavoriet Baljakin blijft koplopen met 12 punten. Meurs heeft er 11. Dan het uh, Champions League voetbal en dan uh, gok ik Frank Willaerts. Ja, Frank. Uh, ja, spanning weg, maar ja, hot. We blijven <laughs> toch benieuwd hoe het gaat. Ja, ja, nou ja 71 minuten voetbal, Het is nog steeds 1-1. Uh, en uh, Inter, geen schim van de ploeg dat uh, bijvoorbeeld uh, won bij uh, Bayern München dit seizoen. Ontzettend leuke wedstrijd uh, om naar te kijken. En ook geen schim van de ploeg die tegen Twente speelde. Ook uh, leuke wedstrijden om naar te kijken. Dat heeft dan niets met Nederlandse inbreng bij uh, een andere ploeg te maken. Maar gewoon uh, ook dat Inter er echt voor gaat. En, het ook, uh, en ook een aantal dingen lukken. Nou, vanavond heb je niet het idee. Dat ze er echt voor gaan. Maar dat heeft ook alles te maken met het feit... dat een heleboel dingen absoluut niet lukken bij de Italianen. Ja, en dan kun je nog urenlang voetballen. Maar dan kom je uiteindelijk helemaal nergens toe. Inmiddels gaat uh, uh, Schalke langzaam maar zeker wel wisselen. Draxler, 17-jarig talent. Een heel groot uh, Duits talent... Komt erin. En hij gaat erin komen. Voor Baumjohan. Een middenvelder voor een middenvelder. Dat is op zich allemaal niet zo heel erg raar. Maar Draxler is een jongen die gebracht gaat worden. Dat is natuurlijk lekker als je met zo'n zekere stand. Tegen Inter nog even je speelminuten in de Champions League kunt gaan maken. Als 17-jarige jongen. Een geventje te doen. Tegen al die oudgedienden van Inter is het. Ja, het is toch gewoon. Ja, geen enkel risico. Dat is het lekkere voor de trainer. Voor uh, uh, Ralf Ranje. Die kan dit soort dingen op dit moment allemaal doen. Je ziet ook de irritatie bij Inter nu ook. Maikon wil graag een ingooi nemen, maar hij mag het niet. Hij moet het overlaten aan zijn tegenstander die dat dan gaat doen. Sarpij is dat. De uh, back bij uh, Schalke gaat de bal opnieuw over de achterlijn. Nou, mag Maikon het alsnog een keertje gooien. Hoeft hij zich niet zo boos te maken. Dat is eigenlijk het enige dat wel goed gaat bij Inter. Ze maken zich overal boos over. Behalve over het feit dat ze er zelf helemaal uh, niks van bakken in uh, deze wedstrijd. En nog minder van bakten natuurlijk uh, vorige week toen ze met 5-2 thuis verloren. Dat was natuurlijk een regelrechte schande. Daarna hebben ze heel Italië laten geloven dat ze dit vandaag echt nog goed doen. Gaan maken. Nou, niets is minder waar. Lucio aan de bal, vorige week geschorst. Deze week in de basis. Dat zou allemaal bijzonder gaan helpen. Maar uh, ja, hij uh, kan het ook niet helpen dat het op dit moment 1-1 staat. Inter speelt de bal op het gemakje rond richting Snyder. Toch komt maar weer eens een steekballetje richting Eto'o. Onzichtbaar in deze wedstrijd. Nog veelal aan de linkerkant geplakt. Nu krijgt hij een overtreding mee van de scheidsrechter. Kan er nog een vrije trap volgen. En zou Inter misschien nog wel een goaltje uit de vrije trap kunnen maken. Simpelweg omdat ze Wesley Snyder hebben. Maar al zijn vrije trappen tot nu toe waren niet om over naar huis te schrijven. Dus niet zo heel gek verschrijven. Maar uh, ja, dan moet je nu eigenlijk nog wel even wat van maken. Op het moment dat het eigenlijk nergens meer over gaat in deze wedstrijd. Voor Schalke nog één heel klein dingetje nog. Als je praat over een soort van statistiekje. Schalke won dit seizoen al zijn thuiswedstrijden in de Champions League. En nu staat het 1-1. Dus eigenlijk voor de vorm zouden ze nog een goaltje moeten maken om dat statistiekje nog vol te houden. Maar het zal echt iedereen in Duitsland worst zijn... want ze schakelen de bekerhouder uit... als uh, deze wedstrijd uiteindelijk is afgelopen. Aardige vrije trap van Snijder gaat een metertje naast. Nooier zat er goed bij. Gaat er nog een corner uitkomen? Uh, scheidsrechter en Nooier kijken elkaar eventjes aan. Ik denk niet dat de Duitse doelman eraan zat... Oh, nog even in de herhaling kijken, dat klopt. Hij trekt zelfs nog uiteindelijk zijn uh, vingertopjes in... om er vooral niet aan te voorkomen als je ziet dat de bal van Sneijder naast staat. Sneijder heeft het ook niet vanavond. Maar hij is niet alleen. Alle Interspelers hebben het eigenlijk vanavond helemaal niet. We zijn uh, 74 minuten onderweg. Nog goed een kwartier. Ik neem aan dat we niet zo heel veel blessuretijd erbij krijgen. 1-1 is het Schalke-Inter. En Tottenham dikke achter gezien over twee wedstrijden tegen uh, Real Madrid. Maar opvallend genoeg, en dat kan volgens mij alleen maar in Engeland... het publiek blijft er vol achter staan... Ja, zingen, juichen en uh, achter de ploeg. Ja, ze moeten nog zes keer scoren. Van der Vaart nu aan de bal. Weinig van gezien, helaas, in deze wedstrijd. Nou, een leuk hakje, maar komt terecht... Bij zijn oud uh, club, Real Madrid. Het staat nog altijd 1-0 voor. Real, doelpunt van Ronaldo die al gewisseld is. Ook Xavi Alonso gewisseld. Sergio Ramos gewisseld. Met name Ramos en Ronaldo zijn gewisseld omdat ze op scherp staan. En natuurlijk wil men niet dat zij de volgende wedstrijd in de Champions League missen. Want neem Ronaldo 40 doelpunten officiële in officiële wedstrijden. Dit seizoen al gescoord voor Real Madrid. En komt echt uh, in de buurt van het record van die Stefano die dat ooit... Uh, met 47 doelpunten in één seizoen uh, op zijn naam had geschreven. De grootheid uit het verleden. Uh, die Stefano. Met balbezit nu voor Tottenham. Dicht bij een doelpunt geweest. Via De Defoe. Die met het hoofd de paal raakte. Maar ook dat uh, zit niet mee. Een aardige aanval vanaf de linkerkant. Met Modric. Niets van gezien. Huddleston. Niets van gezien. Die was werkelijk ver weg de slechtste. Uh, is ook uh, gewisseld. En nu gaat uh, weer iemand van uh, de Spurs in het strafstopgebied liggen. In de eerste helft gebeurde dat drie keer: uh, twee keer onterecht. Eén keer terecht dat ze uh, gingen liggen. Maar kregen geen penalty. Van de overigens uitstekend fluit. De Rizzoli, de scheidsrechter uit Italië. Overname van Real Madrid. En uh, is het uh, aan de linkerkant... KK die de bal mooi doorspeelt. En dan moet er een voorzet komen. Maar die voorzet komt wel maar niet bij een speler van Real Madrid terecht. Het is Sue Cotto die de bal oppakt. En hem meteen meegeeft aan Modric. Modric de bal de diepte in. Maar ook die bal komt niet bij de fout terecht. We hebben nog 13 minuten te gaan in Londen. In Noord-Londen. Op White Hart Lane. Het geweldige stadion waar je zo heerlijk dicht op het veld zit. En waar men eigenlijk toch altijd geniet. Of je nou wint of verliest, zoals je zegt, Robert. En terecht. Want het verliest wel 1-0 van Real Madrid. Maar luister naar het gezang op de achtergrond. 1-0 Real Leid tegen Tottenham. This town van uh, Doten, gewoon uit uh, Nederland. Acht minuten voor half elf. Philip uh, Gilbert liet vandaag in de aanloop naar de Amsterdam Goldrace alvast uh, zijn tanden zien. De winnaar van uh, de Goldrace van vorig jaar versloeg in de Brabantse pijl, uh, Björn Leukemans, in de sprint. Johnny Hoogland werd uh, vierde. Goedenavond, Johnny. Goedenavond. Was je tevreden? Oh, sorry, ik moet je even onderbreken. Ja, het voetballer gaat vandoor. kom zo bij, uh, Johnny. Wat is er, Frank? 2-1 voor uh, Schalke, 0-4, een uh, mooie counter, afgemaakt door nota notabene centrale verdediger Heuwedes... die zomaar door mocht lopen op het uh, moment dat de Inter net gewisseld heeft. Heuwedes zorgt dus voor 2-1 in Duitsland tegen Inter. Nou heb je mooi over je antwoord kunnen nadenken, Johnny. <laughs> <laughs> ja, tevreden, tevreden. Uh, ik had een was gevallen, dus het liep daar niet echt lekker... En dan was het toch even afwacht de man naar je Paard geweest en zat toch het een en ander verkeerd. En dan is het er goed losgereden en vandaar dat toch even afwacht hoe ik was. Maar ik was nog niet helemaal hersteld van Basland, want ik denk dat het toch een van de zwaardere rondjes van het jaar. Hm. En, uh, maar ik was wel goed, condities goed. En, ja, het was een zware koers, want je had in het begin met hard gereden en uh, een hele zware finale met zeven man. Dus ja. ja ja. Het is een goede training test uh, geweest uh, richting de Amstel. ja Zeg maar, als je al zo rijdt als je niet helemaal goed bent, hoe rijd je dan wel niet als je goed bent? Ja, ik hoop nog een paar procent beter. Het gaat ja. maar om procent hè, in de top, dus ja. Had je gewonnen als je 100% was geweest vandaag? Nee, weet ik niet. Sjober is natuurlijk <laughs> bijna niet te kloppen op zo'n parcours. Nee? En uh, we waren ook met zes man weg en dat nou, was uh, het geen minuut, maar ja, 20 seconden op zes man dichtrijden. Binnen twee kilometer is het toch een redelijk klasse. Dus toen wist ik al van, nou, het gaat heel moeilijk worden om hem niet te kloppen. Ja, want? Ja, als je er erbij bij zit, uh, die ga je echt niet helemaal uit het wiel rijden. Dan kun je maar twee man zijn, dan kun je met vijf man van de ploeg zijn, maar die is bijna niet te houden. Hebben jullie het wel geprobeerd? Nou ja, we hebben de koers hard gemaakt. En uh, ja, achteraf hadden we het misschien beter met tankingen terug naartoe kunnen rijden. En dan met vier waren en dan twee uh, man mee, maar ja. Achteraf is, uh, is het altijd nee, maar Als je toen, toen, toen eenmaal die, die kopgroep van zeven was ontstaan, wat, wat was toen het plan? Ja, plan was eigenlijk geen plan. Oh. Het was gewoon, <laughs> Dat is niet goed. <laughs> nee, misschien niet. Maar het was gewoon afwachten. Het was uh, wel 170, 60 kilo, of 175 kilometer gereden. Of volgens mij 185 toen ze waren. Ja, dan zit niemand meer echt fris. En, ja. nou, maar jullie waren wel met z'n twee. Heb je wel overleg nee. gehad? Ja, ja, tuurlijk. We hebben zeker overleg gehad. En, en ik zei ook tegen Leukmans, ik voel me niet top, top. Dus uh, ja, om, uh, om mij moet je niet rekenen om nog te, omste beurten te gaan of zoiets. Nee. Dus. Nee. nee, er is geen moment ge inderdaad geweest dat je dacht van, uh, ik kan mee. En toen je zag dat hij mee was, en toen ze met z'n tweeën over waren, ja, dan is het een 50% kans natuurlijk. Ja, ik denk iets minder dan 50% eens, Jobert, maar ja... Helaas, tweede ja. plek voor leuk is wel gewoon klasse natuurlijk, ja. zeker als een Parijs-Roubaix. Maar ja, we hadden beter kunnen winnen, maar ja. Het maximale struid, het maximale eruit gehaald, dat is eigenlijk uh, wat je bedoelt te zeggen voor vandaag. Ik denk het wel, ja. ja. Zeg, even richting uh, die Amsterdam-Goldridge, ben je dan wel uh, 100%? Ja, nog drie dagen. Nu. Drie dagen zit ik lekker thuis, een beetje losfietsen, een beetje masseren, goed eten en dan uh, ben ik zondag top. Ja. En wat is, wat is dan het doel? Want Gilbert is er natuurlijk ook bij. Die, die wil hem nog een keer winnen. Ja, het zondag heeft natuurlijk een heel andere koers. Dat is uh, 250 kilometer. En uh, veel, uh, nog veel sterkere renners. Dus zonder heeft een heel andere koers, denk ik. Maar ja, ik wil sowieso in de finale komen. En dan, ja, kijk hoe het zit. Je weet niet precies hoe de finale loopt. Normaal begint vanaf de Hulpende berg Dan is de finale. En dan... Ja, als je goed nog fris bent, uh, zit je mee. Als deze groep nou ook zou zijn ontstaan... Hè? zou zijn, hè, zeg ik erbij, uh, in de Amsterdam Gold Race... en jij bent 100%, hoe, hoe, hoeveel kans geef je jezelf dan? Ik weet het niet. Sprint is de hop En dan denk ik dat als je bijna niet te houden is. Maar ja, dan zou ik toch op een podiumplek. Ja. Dan, dan, dan, je hoopt dan in ieder geval al eerder weg te zijn. Alleen aan te komen. Dat zou natuurlijk het mooiste zijn. Maar dat is dan de tactiek. Je moet niet ja. met hem aankomen. Dan zou ik niet tot de sprint gaan wachten, in ieder geval. Nee. nee. Je bent wel uh, vol zelfvertrouwen, hè? Nou, ja, vol zelfvertrouwen. Ik heb me deze uh, weken toegepikt En uh, ja, het heeft niet altijd meegezet voor de maar Ik heb hard geval ook een keer ziek geweest. En... Maar ik ben toch op tijd ten orde gelukkig. Dus ja, ja, vandaag heeft me wel zelfvertrouwen gegeven ja. Ja. Ja. Je hebt een paar pieken in het seizoen. Dit is er één van, voor jezelf. Yes. Uh, ik kan me niet voorstellen dat dit de enige piek is waar je naartoe werkt. Wat zijn de anderen? Nou nee, ja, ik rij eigenlijk de klassiekers en dan ga ik eigenlijk vrijwel gelijk doen naar de Giro. En ja, de Giro. Uh, ik ga de Giro niet rijden voor klassement. Maar ja, ik wil dan wel een paar etappes uitzoeken dat ik probeer mee te zitten en voor een etappe kan gaan. En ja, dan moet je toch ook gewoon heel goed zijn. En dan, uh, als ik uh, niet te vermoeid uit de Giro kom, uh, rijd ik de Tour ook nog. Dus ja, dan. Dat is natuurlijk een heel zwaar programma. Ja. Beloofd een mooi seizoen te worden, hè? Jawel, we, uh, ja. dat is het voordeel van nu natuurlijk dat we in de wild toezitten... dat we alle mooie wedstrijden kunnen rijden. Dus dat is uh, super. Wat wil je nog meer? Eigenlijk niks. Nou, win in de Amstel. Ja, win in de Amstel. <laughs> Kom de zondag, succes. Oké, okay, dankjewel. je best, goed. Johnny Hoogeland ja, ja. was dat over uh, vandaag, uh, Bramse Pijl. En natuurlijk de Amstel Gold Race van de komend week einde. Ja, um, nog maar even kijken bij uh, de Champions League wedstrijden. Beginnen bij Schalke tegen Inter. Frank nog vier minuten officieel op de klok en 2-1 voor Schalke. De goal van Heuwedes die eigenlijk net viel op het moment dat de coach bij Inter, Leonardo... zijn laat verder lekker wis zitten wissel pleegde door Snyder eraf te halen. En daar Coutinho neer te zetten, een 18-jarig jonge aanvaller. En ook voor hem dus leuk om nog wat Champions League minuten te maken. Maar uh, ja, daarmee gaf Leonardo zich definitief over... voor zover zijn ploeg dat al niet voor hem had gedaan. En ook de Duitsers hebben nog een keer gewisseld. Uh, Lukas Schmid. Schmid is, er, is erin gekomen. Gurado is er afgegaan, een verdediger voor een middenvelder. Dat zijn allemaal uh, statistiekjes zoals ook het statistiekje is... dat Schalke dit seizoen nog geen thuiswedstrijd verloor in de Champions League. En vooralsnog gaat dat met deze wedstrijd ook niet gebeuren met die 2-1 stand. Maar Inter mag nog een corner nemen is het voor de defensie van Schalke nog even opletten... Overigens, uh, nee, ik zei, de corner die wordt uh, vlot genomen, zo waar. Er gebeurt er eens wat vlot uh, bij de Italianen op het moment dat het eigenlijk allemaal nergens meer over gaat. Is het ETO die nog valt in het strafschopgebied. En Inter al eerder een penalty claimde in mijn inziens terecht. Maar de scheidsrechter wilde er op dat moment niet aan. En het doet er ook eigenlijk allemaal niet meer zo heel erg toe. Dus echt heel erg protesteren, deden de Italianen op dat moment ook niet. Nu weer de aanval overgenomen door Inter. slordig gepaast, maar wel uh, door kunnen voetballen. Even de bal weer achteruit halen richting de richting Ranokia uh, de verdediger van Inter die wordt onderuit uh, gelopen. En dus kan hij snel de vrije trap nemen. Inter schuift de bal wat plichtmatig rond. Uh, onder andere via Coutinho, die daar het spel probeert te verdelen. Alsof hij Wesley, Wesley Snyder is, namelijk door een steekballetje te geven. Ook net als Wesley Snyder trouwens in deze wedstrijd. Mislukt dat steekballetje. Inter blijft wel in balbezit. Want uh, uh, Schalke beperkt zich tot het wegschieten van de bal. En dus kan Inter weer rustig de bal gaan uh, rondschuiven via uh, Thiago Motta. Thiago Motta in de middencirkel. Daar waar hij geen kwaad kan, Coutinho dan actietje maken waar. Want hij uh, staat er nu toch, dus kun we maar beter wat doen. Hij levert de bal in en dat gebeurt dan vervolgens ook bij uh, Schalke. Raoul, de doelpuntenmaker. een van de doelpuntenmakers bij uh, Schalke. Hij maakte de belangrijke 1-0, waarmee het voor Inter eigenlijk definitief over was in uh, deze wedstrijd. Ucida is nog meegelopen naar voren, maar legt dan vervolgens de bal weer achteruit. En daar gaat Schalke dan halverwege de helft van Inter aan de rechterkant een beetje rustig lopen, combineren en zoeken naar de ruimte. Inter doet niet eens meer echt moeite om te verdedigen. Ja, nu met z'n vieren nog een tekkeltje maken en een vrije trap weggeven tegen Schalke. We zitten in de laatste minuut officiële speeltijd. Schalke gaat winnen van Inter voor de tweede keer binnen een week. 2-1. Ja, de spanning zit er natuurlijk bij Tottenham en Real Madrid. Nog twee minuten, nog... Zes goals van Tottenham. Gaat het lukken, Andy? Het moet kunnen, moet kunnen. Het zal moeilijk worden, maar het moet kunnen. Nog uh, ja, iets minder Ik denk dat hij ook uh, gewoon zo op een affluit. Uh, Nicola Rizzoli, de Italiaanse scheidsrechter. 1-0 de voorsprong Real Madrid. Ja, wat moet hier nog van gezegd worden? We hebben nog een aardig schot gezien van, uh, van de vaart. Het enige wat je kunt zeggen is dat het komend weekend voor beide ploegen in de competitie heel belangrijk is. Vijfde staat uh, Tottenham in de Premier League, speelt tegen Arsenal. En uh, Barcelona speelt tegen Real Madrid in de uh, Primera Division. aanstaande uh, aanstaand weekend. Zondag geloof ik, een uh, belangrijke wedstrijd alhoewel, acht punten verschil. En natuurlijk over twee weken dan is het uh, Real Madrid tegen Barcelona in de halve finale van de Champions League. Dus dat wordt ook heel interessant om uh, te zien. Nog altijd uh, balbezit voor Real Madrid. Dat gewoon de sterkere ploeg is van uh, beiden over twee uh, uh, wedstrijden bekeken. En dat blijkt ook wel 4-0 in Madrid. Nu 1-0. Nou, Even kijken of er nog een aardigheidje komt uh, van uh, Tottenham met Van der Vaart. Maar nee, de bal gaat er niet in. Want er wordt goed verdedigd door Real Madrid. En zo zal het nu uh, een halve minuut in de extra tijd zitten. 1-0 blijven voor Real Madrid tegen Tottenham Hotspur. De first time. Nog even kijken of het allemaal is afgelopen en met name hoe het is afgelopen. Maar dat kunnen we wel raden bij Frank Villa bijvoorbeeld. Schalke tegen Inter. Groot feest daar hè? Ja, enorm feest in de Arena of Schalke natuurlijk. Omdat de thuisploeg voor het eerst in de geschiedenis de halve finale van de Champions League haalt en uh, ja dan mag je ook wel groot feest vieren. Raul en zijn jonkies langs uh, het geroutineerde uh, Inter dat uh, in twee wedstrijden ernstig teleurstelde tegen de Duitsers. Misschien wel dacht in de eerste wedstrijd dit doen we even en dan hebben ze de Duitsers dus behoorlijk onderschat. En het gekke is dat uh, Schalke dus onder Rangnick uh, heel goed bezig is. Dat waren ze eigenlijk al onder Felix Magat in de Champions League natuurlijk door uh, de poolfase met goed fatsoen uh, te overleven. En nu dus onder Rangnick richting de Halve finale. Wie weet waar deze ploeg. onder aanvoering natuurlijk van Raul toe in staat is. De Spanjaard zal ongetwijfeld dromen van zijn grote finale. Zijn Schalke. Wat ging die Raul daar ook alweer doen. toen hij van de Real Madrid kwam? Vroeg iedereen zich af. Afbouwen. Nou, misschien wel de finale uh, halen tegen Real Madrid. Je weet het niet. Het kan allemaal nog voor Schalke dat Interuits gaat. Ja, afbouwen bij uh, Schalke en dan uh, zover komen in uh, de Champions League. Tottenham. Real Madrid. En die ook afgelopen neem ik aan. 1-0. Doelpuntenmaker Ronaldo met hulp van Gomez. Uh, vier keer Barcelona staat er op het programma de komende paar weken. Eén keer voor de... Beker, dat is over, uh, volgende week. Dan aanstaand weekend. De 16e voor de, een thuiswedstrijd voor Real Madrid tegen Barcelona. Voor de competitie. En twee keer in de halve finale van de Champions League. Simpel gehaald. 4-0 in Madrid. 1-0. Cristiano Ronaldo in Londen. Eindstand in totaal. Over twee wedstrijden genomen. 5-0. Het zegt genoeg. Judoka Elisabeth Willeboortse is opnieuw uitgeschakeld door een enkel blessure. Ze was net hersteld. Maar ging er bij de training opnieuw doorheen. Ik maakte een mooie beenworp waarbij ik op één been stond en er viel iemand aan de binnenkant van mijn been, degene waar ik tegen aan het judo was en daarbij ging mijn enkel opnieuw uh, verzwikten die. Toen wist je gelijk hoe laat het was? Nou ja, ik had, ja dat doet zoveel zo pijn, dat is echt ongelooflijk. dus de eerste half minuut heb ik alleen maar op de mat staan slaan en uh, tegen de muur aan uh, staan beuken. Hè? Wat dacht je toen? Uh, dan denk je niet, ik zit het alleen maar zeer. Maar uh, ik wist inderdaad wel uh, hoe laat het was. Uh, uiteindelijk uh, ik had ik een enkel bandje om, dat, een soort kousje, elastisch kousje. Toen ik dat eraf trok, begon het meteen te zwellen. Maar uh, gelukkig was het niet blauw en dat gaf voor mij wel teken dat uh, de bandjes in ieder geval niet, uh, niet echt kapot zijn dan. Uh, maar het zou, ja, ik was wel een beetje bang voor een, uh, voor een breukje aan de buitenkant dus we zijn even naar het ziekenhuis gegaan en uh, gelukkig uh, werd er niks geconstateerd en uh... Ja, kan ik nu weer gewoon lopen en ja, hij is nog wel dik en hij wordt nu wel blauw. Maar uh, eventjes, even, ik denk, ja, ik hoop dat het niet te lang is. Misschien even een week of twee weer terug in opbouwen naar waar ik, waar ik was. Maar uh, ik hoop dat ik snel weer erbij kan zijn, want het ging echt heel goed uh, hiervoor. Ja, en nu, want je hebt die, uh, die beslissing om niet te gaan, heb je genomen met het oog op de toernooien ernaar. De, de, de kwalificatie voor de Olympische Spelen. Uh, ja, dat uh, komt nu ook in een iets ander perspectief te staan of zie ik dat niet goed? Dat hoop ik niet, maar wat je zegt is natuurlijk wel iets waar ik rekening mee moet gaan houden. Dat dat eerste toernooi misschien wel te laat of uh, te vroeg komt. En dat zou dan uh, de Grand Prix uh, van Baku zijn. Maar daar heb ik, ja, ik ben daar eigenlijk nog niet mee bezig. Ik ben uh, op dit moment uh, alleen maar bezig met revalideren. En weer opnieuw, uh, heel voorzichtig nu natuurlijk. Mijn krachttraining gewoon blijven doen voor mijn bovenlijf. Uh, want dat moet sterk blijven. en Dat is ontiegelijk sterk uh, geworden in de afgelopen tijd. Dus dat gaat heel goed. En het WK is erg belangrijk nu voor je. En het WK niet. Niet alleen dat het erg belangrijk is, sowieso uh, wordt het de dus tijd dat ik wereldkampioen ga worden. Dus, uh, en, en, da, ik, ik heb ook echt het, uh, alle vertrouwen in hem met alles wat ik tot nu toe weer heb geleerd in de, de afgelopen jaren. Want ik, ik mag dan wel 32 zijn, maar ik merk dat ik nog zoveel nieuwe dingen leer weer met de judo. en zoveel i, meer inzicht krijg dat ik echt het vertrouwen heb dat het ook kan. En uh, dat ik het uh, gaat ook steeds beter begrijpen. En dat klinkt heel raar, maar ik heb wat dat betreft daar een behoorlijke achterstand uh, in gehad altijd. En nu, ik, ja, daarom heb ik ook zo'n zin in. Maar, moet ik nog even, word ik nog even onhold gezet, zeg maar. Elisabeth Willeboortse had begin deze week al besloten... om volgende week niet mee te doen aan het EK in Istanbul. Zoals in gesprek met verslaggever Mathijs Westraat. You don't have to really know me. Do you really want to get to know me? Unicorns of deusace say the middle of the day. These are code words we claim on to. Still the moon rides high. And I will break the chain.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 70. Soundje, un, soundje Unicorn loves deer van Elmo Alamo Racetrack. Ook voor PSV wordt het een moeilijke opgave morgen. In de kwartfinales van de Europa League speelt PSV in eigen huis tegen Benfica. Vorige week won Benfica nog met 4-1 in Lissabon. Maar de bal is rond, zal PSV-trainer Fred Rutte nu denken. Want hij heeft de hoop nog niet opgegeven.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 Vanuit naïviteit dan, dan, moet, dan is het echt uh, ja, dan knal die bal de tribune in uh, bij wijze van spreken. En, dat, en, en die twee momenten, en dat, die zijn heel erg bepalend geweest. En in de 94 minuut. Die zijn bepalend geweest voor de uitslag. Want anders heb je namelijk een, een uitstekende uitslag uh, kun je dan neerzetten. En dat had gewoon gekund. Alleen. Daar, daar zit mijn, mijn teleurstelling uh, vooral in. Want, want als je ziet dat we heel moeilijk hadden de eerste kwartier en daarna. Ik kan je niet zeggen dat zij heel veel beter zijn, wel gevaarlijk, gevaarlijker zijn. Maar wij krijgen daar al een, een, een aantal kansen. En, uh, en in de tweede helft hebben we zelfs een hele fase. Dan, dan zat je eindelijk te wachten op van we gaan die goal maken. Het, we zitten er heel dichtbij. Dus uh, als je in, in verhoudingen gaat kijken, van, uh, dan zeg je van ja, zij hadden zeg maar, het betere van, van het geheel 60% en wij misschien 40%.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 Tot nu toe heb ik daar geen enkele probleem mee. Fred Rutte, de coach van PSV tegen Ragnar Niemeyer. Morgenavond een extra NOS langs de lijn vanaf half negen tot elf uur. Vijf over negen PSV, Benfica en FC Twente Villarreal. Show me life's too good to keep it to myself, Jacqueline. make it on my own and now my eyes wide open come and make yourself at home Damn. Hunter en uh, Jacqueline. In Istanbul zijn volgende week uh, de Europese kampioenschappen judo. Elisabeth Willeboortse is daar dus niet bij. Maar Nederland wordt daar toch uh, vertegenwoordigd... door een grote delega delegatie uh, judoka's. Vandaag werd die ploeg in Nieuwegein gepresenteerd aan de pers. En verslaggever Matthijs Westraat was er ook. Mag ik iedereen verzoeken plaats te nemen? Ja, dat zijn overduidelijk de inleidende woorden... van technisch directeur en ploegmanager Cor van der Geest... Iedereen harte welkom. En hij begint deze presentatie gelijk met een nieuwtje. Wij doen niet mee aan de teams. En met die teams bedoelt van de geest de Europese strijd van de landenploegen, zowel de mannen als de vrouwen. Een opvallende keuze, want de Nederlandse vrouwen zijn de huidige wereldkampioen. Dat komt door allerlei oorzaken, maar vooral door blessures. En die blessures blijken het verhaal van de dag. En dan vooral bij de mannen. Maar eerst nog even de situatie bij de vrouwen. Want het grote euvel daar wordt door bondscoach Marjolein van Une omschreven als... Luxe probleem in de 63 kilogram klasse. Maar daar is de kogel wat betreft de vrouwen dan ook wel mee door de kerk. Bondscoach van de mannen Maarten Arends heeft het een stuk lastiger. Te beginnen met lichtgewicht Jeroen Moeren. Jeroen is een paar weken geleden vervelend met zijn schouder een beetje gebaseerd geraakt. En in de klasse tot 73 kilogram Dex Elmond. Nou Dex is fit. Nou ja, fit. Beetje last van zijn pols, en dan ga ik alweer. En dan broer Guillaume Elmond in de categorie tot 81 kilogram. Guillaume is helaas nog niet fit. Het zal nog wel even duren ook. En hoe is het met Danny Meeuwse in de klasse tot 100 kilogram? Ook last van zijn knie, zijn buitenband. Grim vuist dus bij de zware jongens. Gaat echt steeds beter. Die nek uh, houdt het wel, hij moet alleen nog even een beetje durven. En die andere mastodont, Luc Verbij. Is helemaal fit, dus uh, die heeft er zin in. Ah. Dus toch één fitte judoka, dan blijft er nog eentje over. Ik durf het bijna niet te vragen. Henk Grol? Henk uh, is een paar weken geleden dus rug heen gegaan. Ik haal het haalt niet op. Dus uh, daar heeft hij behoorlijk last van. Maar Henk Grol is een geval apart. Want juist met een blessure komt hij vaak tot de beste prestaties toch Henk? Nou ja, met of zonder blessure, dat betekent altijd, altijd een plak toch, de laatste drie jaar, dus uh, ineens uh, drie weken geleden bij de krachttraining uh, ben ik gewoon, uh, sta ik gewoon uh, mijn armen te, te trainen en ik schiet het in mijn rug, terwijl ik niks met mijn rug doe. Ja, en ik kon niet meer voor of achterover, bleek het gewoon uh, ja, een soort van spit te zijn. Schrok uh, je? Ja, ik schrok wel, want het was wel acuut, ik kon helemaal niks meer en deed ook best wel pijn. En uh, ja, de visio uh, was toch direct gemanipuleerd. Het was direct wel verlichting. Kon wel weer direct weer, uh, er zat wel ruimte in. Ik kon weer normaal bewegen. Alleen het was wel wat gevoelig. En ik heb eigenlijk die dag gewoon een beetje plat gelegen. De volgende nog wat plat gelegen en daarna ben ik weer gaan trainen. Misschien wel iets te snel, maar het is allemaal goed gegaan. Alleen uh, het is nog wel wat gevoelig, maar dat hoort er een beetje bij. Ja, ik, bl ik blijf me verbazen. Maar is dat misschien dan ook een beetje jouw grote kracht? Dat mentale aspect. Uh, dat elke keer wanneer jij een uh, blessure oploopt, of een pijntje, wat dan ook. dat in jouw hoofd er een soort knop om gaat. Uh, waardoor je misschien wel minder last lijkt te hebben van die kwetsuur. Werkt dat zo wel? Nou, je hebt natuurlijk wel een soort van oerdrang. Tenminste, dat heb ik dan als ik wedstrijd judo dat ik niet wil verliezen. En dat zit gewoon heel diep. Op het moment dat ik een wedstrijd judo en ik kom ook achter te staan. Overal ben ik heel moe, dan ben ik ineens niet meer moe. Dan heb ik ineens weer alle kracht en alle energie om het, om het te gaan goedmaken. Ja, dat is gewoon iets wat me, heeft gewoon te maken met mentaliteit. En dat is gewoon mij heel sterk aanwezig. En daar heb ik ook, kan, ik, kan ik ook met slechtere vorm ook gewoon uh, WK-finales halen. En, uh, dat ligt gewoon, uh, ja, het zit gewoon in een mentale gesteldheid. Daar ben ik gewoon uh, gelukkig mee geboren. Zo'n laatste week, hoe ziet hij er voor jou in een paar zinnen uit? Nou ja, dat, moet je, dat is eigenlijk zoveel mogelijk op je bed liggen en zoveel mogelijk uitrusten. En dat is wat ik nu ook al doe, Eén keer per dag trainen, zoveel mogelijk rusten. Dat is het allerbelangrijkste, hoe dus meer ik nu doe, te slechter ik volgende week ben. Maar niet zitten dus? Nee, niet zitten. Nou ja, zitten met een kussentje. Maar ja, de visie zegt neem nou een kussentje, maar ik vergeef hem de hele tijd. Dus het is heel slecht. Goed. Nou, afwachten hoe dat uh, gaat uh, verlopen. Matthijs Weststraat was dat bij die persconferentie van de Nederlandse Judoka... die dus volgende week meedoen aan het uh, Europees kampioenschap in... Uh, waar was het ook weer? Istanbul. We gaan naar uh, uh, de kwartfinale nog even terug van de Champions League. Schalke Inter werd dus uh, 2-1, dat uh, heeft u meegekunde krijgen. Schalke dus door, Inter eruit. Uh, Real Madrid ook door ten koste van Tottenham Hotspur. Bij Tottenham Hotspur natuurlijk Rafael van der Vaart... die tegen zijn oude ploeg speelde. Jack van Gelder, die sprak met hem. Goed, deze avond zit erop. Ja, zit erop. Nou uh, ja, jammer. Even terugkijken op dit Champions League-toernooi uh, voor jullie. Geweldig succes. Ja, fantastisch. Voor het eerst uh, voor Tottenham als je dan in de kwartfinale... tegen Real Madrid uitgeschakeld wordt. Wel kansloos natuurlijk, maar uiteindelijk uh, ja, zijn we natuurlijk dik tevreden. Je moet in het begin een beetje de mazzel hebben, dat hij een keer goed valt. ja.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 Ja, Het is constant terugzetten. Kijk, je, je, het is natuurlijk ook een moeilijke wedstrijd. Je wil nog wat. Misschien dat je snel twee keer scoort of zo. Maar goed, dat zat er vandaag helaas niet in. Heb je het soms moeilijk in zo'n ploeg? Want ik heb ook soms het idee dat sommige mensen eerst gaan lopen en dan gaan denken. Ja, dat is wat ik bedoel. Kijk, het, en, uh, je ziet hoe we met Nel zelf te spelen is natuurlijk anders dan dat we hier spelen. Maar uh, ja, de ene wedstrijd gaat het wat beter dan de andere. Ja, dan moet je hard werken en hopen dat je je kans krijgt. En ja, die, die, die kwamen te weinig. En nu de Champions League halen? Ja, dat zal nog een behoorlijke klus worden. Ja, dit smaakt natuurlijk wel naar meer, dus uh, dit wil je elk jaar. En, ja, het, wordt nog een, het is nog een lange competitie voor ons. maar uh, ja, we hebben alle vertrouwen. Voetbal vandaag. Ja, wat gebeurde er nog meer op voetbalgebied vandaag? Dirk Kuyt gaat zijn contract bij Liverpool met een jaar verlengen. Kuyt bezig aan zijn vijfde seizoen bij Liverpool, tekent binnenkort een verbindenis die hem tot 1 juli 2014 aan de Engelse club verbindt. En Ajax heeft de benefietwedstrijd tegen het Japanse Shimizu met 4-0 gewonnen. Dario Svitanic scoorde drie maal in de arena... die met 34.000 toeschouwers redelijk was volgestroomd. Lorenzo Evisilio zorgde voor de vierde treffer. Ajax-coach Frank de Boer gaf Elham De Wies, de jong Eriksen Anita van de Wiel en Vermeer rust. De opbrengst van de wedstrijd gaat naar de slachtoffers van de aardbeving in Japan. De KNVB heeft het contract met Korpot als trainer van Jong Oranje... verlengd tot en met het Europese kampioenschap in 2013. Dat toernooi wordt in Israël gehouden. En Zenit Sint-Petersburg heeft de wedstrijd tegen CSKA Moskou... reglementair met 3-0 verloren. De Russische bond heeft dat besloten... omdat Zenit in die wedstrijd geen enkele zelfopgeleide speler had opgenomen. René Trost is ook de komende twee seizoenen trainer van MVV. Trost tekende bij tot en met het seizoen 2012-2013. De Duitse Bond heeft de omstreden oud scheidsrechter Robert Hoitser weer in Genade aangenomen. Hij mag als speler uitkomen in het amateurvoetbal. Hoitser moest ruim een jaar de gevangenis in vanwege zijn betrokkenheid bij het Duitse omkoopschandaal in 2006.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 mercy No mercy No mercy No mercy king. raccoon en uh, no mercy. Deze uitzending zit er bijna op. Ik geef u mee dat de strijd om het Schotse uh, voetbaltitel ongemeen spannend blijft. De Glasgow Rangers verkleinde woensdag uh, vanavond. Dus uh, de achterstand op koplopen zelt ik tot twee punten. Glasgow Rangers zetten de uitwedstrijd bij Aberdeen om in winst 0-1. Celtic won gisteren al met 1-0 van St. Johnston. Morgenavond is er weer een NWS langs de lijn, zoals ik al eerder zei. Vanaf uh, half negen. Uh, dan hier Hendry Schut met een speciale uitzending. Kwartfinale Europa League met om vijf over negen PSV Benfica. En dan ook Twente tegen Villarreal. Straks het Oog, gepresenteerd door Clary Polak. Goedenavond.